Paul Bogaert, Charlotte Ducal en Peter holvoet hanse zijn geselecteerd voor de cultuurprijs Poëzie. Toevallig wonen Charlotte Ducal en Paul Bogaert in Leuven en Tim bracht hen een bezoekje. De eerste man op zijn weg was Paul Bogaert.